Als ik wakker word voel ik me vaak alleen. Ik zet de radio aan en hoor de vrienden om me heen. Het zijn de DJ's van me. Goedemorgen luisteraars, een bijzonder prettige morgen, welkom bij de uitzendingen van Radio B &B Go Internationaal op de 319 meter van de middag 964 kHz. Het is vandaag donderdag de 28 september 1978. Tussen nu en 7 uur vanavond kunt u weer luisteren naar de programma's van Radio Miamigo. Go. Namens het volledige zandertwaterteam hier aan boord van de MPM Miamigo en ook onze collega's in Spanje met twee bijzonder plezierige donderdag met de uitzendingen. Drie, twee, één. Op we gaan de Ik zal de geven.